9 uur. Dit is Radio 1. met Kielijn de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Vrouwen met kanker krijgen maar zelden te horen dat er een mogelijkheid is om ijcellen in te laten vriezen. Dat moet anders, zegt artsonderzoeker Samra Dahan. En in Brabant is een protestactie bezig van voor- en tegenstanders van megastallen. Nu het NOS Journaal Doorald Megens. Bewaakte fietsenstallingen bij treinstations worden, als het aan de NS ligt, gratis. Spoorwegen zijn met ProRail en gemeente in gesprek om dat mogelijk te maken. De NS: de bedoeling is dat we de wildgroei aan fietsen rondom stations, maar ook trottoirs waar fietsen staan waar ze niet horen dat dat allemaal wat ruimer wordt en dat ze gebruikt kunnen worden... waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk vervloedgaars. Bij station Amsterdam-Amstel is een proef met gratis fietsenstallingen begonnen. Als iemand zijn fiets in een bewaakte stalling zet, is dat de eerste 24 uur gratis. Alleen mensen die hun fiets langer stallen moeten betalen. En mogelijk beginnen binnenkort ook proeven in de gemeenten Utrecht, Breda en Den Bosch. In het plan worden de bewaakte stallingen betaald door NS, ProRail en de gemeente. De proef duurt in ieder geval tot het einde van dit jaar.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 voor de vierde keer meneer Poetin aanspreken op de homorechten. En daarmee doet hij meer dan al zijn Europese collega's bij elkaar. Op de dag dat de winterspelen worden geopend... heeft Google zijn logo veranderd in de kleuren van de regenboogvlag... het universele symbool van de homobeweging. En ook wordt er geciteerd uit het Olympisch Handvest... waarin staat dat het beoefenen van een sport een mensenrecht is. Het bedrijf lijkt hiermee een statement te maken... tegen de discriminatie van homoseksuelen. De koninklijke Maréchose heeft twee oud-militairen aangehouden... Mannen uit de gemeente Capelle in Zeeland hadden allebei een hennepplantage in huis. Vorig jaar kreeg de recherche van de marais een tip... over twee militairen die lid waren van een motorclub en zich met criminele zaken zouden bezighouden. Het onderzoek kwam betweet al uit Capelle naar voren. De mannen zijn inmiddels geen militair meer. De Amerikaanse marswagen Curiosity heeft een foto gemaakt van de aarde vanaf Mars. De foto werd een week geleden gemaakt, zo'n 80 minuten na zonsondergang op Mars.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 Bij zee waait het hard tot stormachtig en kunnen er zware windstoten voorkomen. In het weekend minder regen, maar het blijft wisselvallig met veel wind. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. De nieuwsvaartjes uit deze spits zijn nog altijd de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Het ongeluk wat voor vertraging zorgt tussen Stroe en Voorthuizen... 6 kilometer, alle rijstokken zijn alweer een tijdje open... Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Vanaf knooppunt Velpenbroek tot knooppunt Grijzoord nog 10 kilometer. Nasleep van een ongeluk op de A27 Utrecht-Preda bij Werkendam 4 kilometer. En ook op de A58 Tilburg-Preda. De gevolgen van een ongeluk tussen Goorden en Gilze 5 kilometer. Daar zijn alle rijstroken ook weer vrij. Radio 1 KRO en Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen, laatste dag van de werkweek. Wij zijn er de hele ochtend met Stand.nl, het mediaforum... en natuurlijk de ontknoping van de Nationale Nieuwsquiz. Verslaggever Marcel Dekker hoort de kogels om zijn oren fluiten deze ochtend. Hij volgt toernooidirecteur Egbert IJzerman... bij een internationaal schutterstoernooi. Ja, voor hem wordt het een spannende dag, want loopt dat toernooi dat zo belangrijk is in de aanloop naar de EK vandaag op rolletjes? Of wordt het een bloedbad, omdat ik ook even mag schieten? Dat we hopen van niet. Goed, dan is het in ieder geval op de radio alleen. Eerst nu kinderen krijgen met kanker. Als bij vrouwen de diagnose kanker wordt vastgesteld, dan krijgen ze maar zelden te horen dat ze de mogelijkheid hebben om hun eicellen te laten invriezen. Na een chemotherapie is de kans op onvruchtbaarheid groot en dan wordt het dus moeilijk om nog zwanger te raken. Sabra de Han is artsenonderzoeker aan het Amsterdamse Medisch Centrum. Frans Han, welkom. Goedemorgen. Hoeveel vrouwen die de diagnose kanker krijgen krijgen niks te horen over die mogelijkheid? Ja, dat is, een, is en blijft een inschatting. Uh, jaarlijks worden er 2400 vrouwen onder de 40 in Nederland met kanker gediagnosticeerd. En het idee is dat minder dan de helft daarvan uh, doorgaat met een fertiliteitspreserverende behandeling. Dus dat kan zijn het invriezen van eicellen of embryo's. Uh, maar we zijn op dit moment in Nederland een beetje bezig met een grote registratie. Om dat aantal beter in kaart te brengen. Um, maar wereldwijd zijn er meerdere studies gedaan en die hebben laten zien dat een klein deel eigenlijk dus hiervoor wordt ingelicht en daar wordt is het hetzelfde. Nederland is geen uitzondering wat dat betreft. Nederland is geen uitzondering. Nee. En hoe hebben jullie dat dan bekeken? Nou, um, wij zijn uh, een centrum wat al sinds 2006... veel ervaring heeft met het invriezen van eicellen. Uh, dus we hebben gewoon uh, onze patiënten... Uh, en dat zijn er ja, relatief weinig... ten opzichte van het grote getal van 2400 vrouwen. Um, en daarbij is het zo dat uh, uh, we weten dat... Uh, mensen die uh, uh, mensen behandelen met kanker, dus oncologen bijvoorbeeld... Uh, aangeven dat ze ja, vaak omwille van de tijd... en ook omwille van hun eigen gebrek aan kennis over deze mogelijkheden... dit hoofdstuk soms overslaan, omdat ja, er andere dingen op het spel staan. Mensen moeten overleven. Um, ja. En dan is er niet altijd tijd om iemand nog even naar een IVF-kliniek door te verwijzen. Wat op zich logisch klinkt. Dat klinkt ook heel logisch inderdaad. Maar gelukkig is het zo dat uh, lang niet alle mensen uh, meer doodgaan aan kanker. Hè. Uh, het is uh, nou ja, onlangs ook door het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis bestempeld... als een, als een chronische ziekte ja. in de toekomst. Uh, dat betekent ook dat de kwaliteit van leven voor deze mensen... na de kankerbehandeling heel erg belangrijk is geworden. En daarbij hoort ook voor jonge vrouwen de kans om kinderen te kunnen krijgen. Want zijn er eigenlijk richtlijnen voor? Hebben oncologen ja, een soort verplichting om het wel te melden? Ja, er zijn, uh, er zijn richtlijnen richtlijn inderdaad. De uh, American Association for Clinical Oncology, nou dat is een lang woord, maar dat is zeg maar ja, de hoofdorgaan zeg maar van, van de oncologische instituten. Die heeft in haar richtlijn opgenomen dat oncologen verplicht zijn om de bijwerkingen van hun kankerbehandeling te benoemen. En een van die belangrijke bijwerkingen is dus ook dat je daar onvruchtbaar van kan raken. En dat als mensen uh, gehoor hebben gegeven aan daar iets aan doen, dat ze dan ook verplicht zijn om te informeren over de mogelijkheid om eicellen, embryo's of ook voor mannen dan sperma in te vriezen. Nee. Maar eigenlijk is alles nu gericht op genezing? Ook van de patiënten zelf? Um, nou, dat is een goede vraag inderdaad. Voor patiënten is het heel moeilijk, want... Um ja, als je eigenlijk nog niet aan kinderen bent begonnen um, en je krijgt de diagnose kanker, ja, dan kan je je voorstellen dat je überhaupt natuurlijk al in een nee. hele gekke staat van zijn terechtkomt. En als je daarbij ook nog op je dak krijgt van, nou, en misschien krijg je ook nooit meer kinderen. Dat is nogal een groot um, iets om mee te dealen. Dus um, in hoeverre patiënten daar inderdaad zelf misschien dan uh, het een boven het ander verkiezen, dat, dat is heel moeilijk nee. om in te schatten, want ze zitten in zo'n... Roes, eigenlijk. Je moet eerst, moment. ja, je bent volgens mij bang om dood te gaan, en dan ja. moet je ook nog nadenken over de toekomst. En bovendien. Uh, kan het? Is er genoeg tijd zeg maar, om dat te doen? Kost nou, het veel tijd om je eicellen in te laten vriezen? Uh, dat ligt eraan. Dat ligt aan uh, het moment waarop mensen worden doorverwezen. Uh, idealiter worden mensen zo vroeg mogelijk inderdaad doorverwezen. Want dan heb je ook meer tijd. IVF is een uh, behandeling die niet uh, over één nacht ijs gaat. Hè. Het duurt nou, twee tot vier weken ongeveer voordat je eicellen hebt ingevroren. Uh, er zijn nu wel een beetje stapjes gezet richting die tijd voor korte... dus nieuwere IVF-schema's waarbij je iets minder tijd nodig hebt. Uh, en als er echt geen tijd meer is... dus dan hebben we het echt over dat iemand binnen 48 uur behandeld moet worden... dan zou je ook als vrouw kunnen kiezen om je eierstok in te laten vriezen. Um, en je ja, eierstokken... maar dan wordt je hele eierstok verwijderd. Nou, Dan wordt er een stukje van je eierstok uh, verwijderd. Ja. Um, en dat wordt dan ingevroren. Uh, met als doel om dat dan op een later moment te ontdooien. En dan weer terug in het lichaam te plaatsen. Zodat het weer zijn eigen functie terugkrijgt. Dat kan? Dat kan inderdaad. Uh, het, is nog wel een, uh, het staat nog een beetje in de kinderschoenen moet ik zeggen. Ja. Er We zijn wereldwijd nog niet heel veel kinderen geboren op deze manier. Uh, en in Nederland is het nu twee keer teruggeplaatst. En ook niet alle IVF-centra in Nederland die, die kunnen dit aanbieden. Maar het is wel een soort last resort voor de vrouwen die inderdaad geen andere keuze hebben dan, dan om het dan maar op deze manier te doen. Okay. Ja. Ik praat even door met Didi Braat. Goedemorgen mevrouw Braat. Ja, goedemorgen. U bent hoogleraar voorplantingsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Herkent u het probleem? Ja, zeker. Zeker. Nee, ik denk dat het, dat het ontzettend belangrijk is dat hier, hier meer aandacht voor komt. Het is misschien ook goed om te melden dat er gisteren een bijeenkomst was in het uh, NEC-stadion hier in uh, Nijmegen... waar meer dan 300 mensen aanwezig waren, waaronder 150 jongeren met kanker, de zogenaamde AIA's adolescents en young adults, dus mm -hmm. echt jonge mensen met kanker. En ook daar werd nog eens benadrukt hoe belangrijk het is dat er gesproken wordt over de vruchtbaarheid... en de mogelijkheden tot behoud van, uh, ja, van ja. je vruchtbaarheid. Nou, nou zegt mevrouw De Han net, eigenlijk is er wel een soort protocol voor... Hè, dat je dat als oncoloog ook uh, moet bespreken. Waarom gebeurt het dan niet? Ja, vaak toch wat uh, mevrouw De Haan ook al zei, uh, omdat gedacht wordt dat die tijd tekort is. Uh, en, en ook al omdat het natuurlijk, ja, iemand heeft wel heel veel andere zaken aan haar hoofd op ja. dat moment. Maar uh, wij hebben gemerkt, want ook bij ons uh, in ons uh, Radboud ziekenhuis zien we gelukkig steeds vaker vrouwen voor een gesprek over het behoud van hun vruchtbaarheid. Wij zien de laatste tijd wel één à twee vrouwen per week voor zo'n gesprek zo'n gesprek moet dan natuurlijk snel worden gepland. En dat kan dan ook vaak al op dezelfde dag of één à twee dagen nadat ze de diagnose hebben gehoord. En wat is, dat is inderdaad heel erg heftig, want je hebt op zo'n moment wel iets anders aan je hoofd ja. om over na te denken. Ja. Maar toch blijkt het ontzettend belangrijk dat we wel zo'n gesprek laten plaatsvinden. Ook als je daarna besluit dat je dat niet gaat doen, het invriezen van ijs of wat dan ook. Maar dat er over gesproken wordt, ja. dat is ontzettend belangrijk. Speelt het eigenlijk nog mee, dat, dat is een gok voor mij hoor, dat denk ik gewoon, dat, dat de de oncologen mannen zijn. Maakt dat nog iets uit? Nee, ik denk niet dat dat uitmaakt. Ik denk dat het toch het, het bewust worden is van de mogelijkheden. En, en ook korte lijntjes hebben met de mensen die dan gespecialiseerd zijn in deze technieken. En wij hebben regelmatig overleg hierover. Ik voer ook regelmatig een gesprek met de jonge vrouw samen met de oncoloog bijvoorbeeld. En ik denk een bewustwording van het hele team van mensen die uh, een kankerbehandeling doen. En vooral de stem van de patiënt daar heel goed in laten horen. En met elkaar beseffen dat het ontzettend belangrijk is dat zo. Een gesprek plaatsvindt. En als je dat als je je dat realiseert, dan kan dat natuurlijk altijd op korte termijn. En ik, ik denk, daarom is het ook heel belangrijk dat er nu weer aandacht voor is, dat de bewustwording is, dat de dokters het weten, dat de patiënten het zelf weten. Heel vaak zijn er ook gespecialiseerde verpleegkundigen die die gesprekken voeren, die in het team van de hele behandeling rondom een patiënt met kanker um, ja, dit soort zaken bespreken. Dus het is het bewust worden dat die mogelijkheden er ja. zijn en dat het ook mogelijk is om op korte termijn altijd een gesprek te laten plaatsvinden. Dank dat we even naar de telefoon kwamen. Hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Didi Braat was dat. Mevrouw De Handels, artsonderzoeker aan het Amsterdams Medisch Centrum, hoe, hoe zorg je voor meer bewustzijn? Ja, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Hè. Um, uh, wij zijn in het AMC ook bezig geweest met een samenwerking met oncologische centra. Uh, en daar geven we uh, informatiebijeenkomsten um, zodat het ja gewoon in mensen hun, hun hoofd gaat leven. Waarbij artsen ook aanwezig moeten zijn. Waarbij artsen ook aanwezig moeten zijn, inderdaad. Um, en daarnaast is het ook belangrijk... dat de patiënten op een bepaalde manier geïnformeerd worden. En dit is een hele moeilijke groep patiënten om te bereiken. Want ja, ze zijn niet georganiseerd in, in nee. uh, patiëntenverenigingen. Want dat gebeurt meestal van de een op de andere dag... dat je die diagnose krijgt. Maar in het algemeen is het wel zo... dat ja, uh, iedere voorplantingsgeneeskundige weet... dat vrouwen uh, over het algemeen steeds later kinderen krijgen. Um, en dat ook die kennis over um, ja, op tijd kinderen krijgen uh, eigenlijk soms een beetje op de achtergrond wordt gedrukt. Er is net toevallig een grote studie geweest onder gezonde vrouwen. Um, en daaruit bleek dat 40% dacht bijvoorbeeld dat je altijd nog nieuwe eitjes kan aanmaken. Dus er zijn heel veel um, misverstanden, ja, misverstanden daarover. Ja. Dus een algemene um, voorlichting over je kans op vruchtbaarheid en dat dus ook bij hoort dat sommige behandelingen die kansen heel erg omlaag kunnen brengen. Want is dat heel ernst? is de kans dat je nog kinderen kan krijgen echt heel klein als je kanker hebt gehad? Of hangt dat ook weer van de chemo dat af die hangt, je krijgt? Ja, dat hangt af van de chemo, hoe lang je chemo hebt gekregen, de dosis. Um, uh, maar we weten bijvoorbeeld bij vrouwen met borstkanker, dat is een specifieke groep. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij jonge vrouwen. Uh, 750 vrouwen per jaar, dus dat is best wel een grote ja. uh, groep. Um, die vrouwen die hebben naast de chemotherapie ook nog eens een keer dat ze vijf jaar lang worden behandeld met een middel... waarbij ze niet zwanger mogen worden. En een deel daarvan heeft ook nog eens een keer een genetisch probleem... waardoor ze misschien geopereerd moeten worden aan hun eierstokken... om uh, eierstokkanker te voorkomen. Dus dat is een groep waarbij die vruchtbaarheid echt ontzettend ja. Um, ja, een risico loopt. Um, en die heeft ook nog eens een keer um, daarbij het dilemma dat IVF... omdat dat een hormoonbehandeling is... IVF klinkt heel simpel, maar het is een ingewikkelde hormoonbehandeling... Um, dat IVF die Daarbij ook niet altijd helemaal duidelijk is welke protocollen je daarvoor moet gebruiken. Dus het geeft ook niet zozeer kant van slagen. Alleen nou ja, je vergroot de mogelijkheid iets. Ja, je vergroot de mogelijkheid als je beter mogelijkheid wordt. Ja. Ja, Hoe zit het klopt. eigenlijk bij mannen? Ja, bij mannen is het een stuk makkelijker om er iets aan te doen. Hè, want je kan binnen nou ja, een kwartiertje zeg maar klaar zijn eh, omdat je gewoon sperma moet inleveren. Um, en bij mannen is het zo dat inderdaad ook de kankerbehandeling, dus chemotherapie schadelijk kan zijn. Hè, voor uh, voor je sperma, maar ook uh, operaties of chirurgie... in de in de buurt zeg maar van de waar de sperma wordt geproduceerd. Um, dus mannen is ook een aparte groep inderdaad, maar daar ook om te laten invriezen. Maar hoe is de informatievoorziening daar dan van? Ja, dat is een goede vraag. Um, de informatievoorziening uh, is is wat, is, is wat gedateerder, zeg maar. We, we kunnen dat wat langer. Dus mannen zijn vaak ook wat, wat vroeger, zeg maar, al geïnformeerd. Uh, en omdat het makkelijker is om mannen daarover voor te lichten, omdat die behandeling gewoon makkelijk ja, ja. is, uh, gebeurt dat ook vaker. Je hebt ze ja. toch allebei nodig, hè? Je hebt ze allebei ja, nodig, zeker. Ja, ja, wat u betreft, dus veel betere informatievoorziening en in ieder ja, geval ook vaker. belangrijk en vaker. Ja. Dank u wel. Sabra de Han, artsonderzoeker van het AMC. Bij het provinciehuis in Brabant wordt vanochtend veel actie gevoerd. Varkensboeren die hebben de parkeerplaats daar geblokkeerd. Maar er zijn ook bewonersgroepen die zich roeren. Zij demonstreren tegen de overlast van de vee-industrie. En een van de initiatiefnemers van de actie is Gert van Doorn van Megastallen Nee. Meneer van Doorn, goedemorgen. Goedemorgen, Gert van Doorn. Ja, waarom voert u die actie? Wij willen een uh, ja, veel beter uh, leefklimaat hier in het buitengebied, uh, met name. Want uh, ja, de laatste jaren is de overlast eigenlijk alleen maar groter geworden. Zeker in bepaalde delen, uh, zoals de peel en de kempen. Ja, waar alle dieren een beetje komen, ja, is de overlast eigenlijk zo duidelijk dat, dat mensen echt iemand ons komt. Ja. Uh, u u staat volgens mij een beetje in de wind of zo, want uh, het, het is slecht te verstaan. Er waait iets in uw telefoon, dus ik weet niet of u daar wat aan kan doen. Uh, de reden dat u daar vandaag bij het provinciehuis in, uh, in Brabant bent, is, uh, omdat er over gesproken wordt, over de bouwstop in de veehouderij, daardoor de politici. Uh, er zijn er ook varkensboeren, ik zei het al, ze hebben de parkeerplaats daar geblokkeerd. Kunt u er nog wel bij? Ja, wel de parkeerplaats gewoon afgezet door de politie om ook de demonstranten van uh, de megastallen de ruimte te geven. Want uh, ja, we kunnen er eigenlijk gewoon te voet uh, op. En, uh, ja, want ze willen gewoon geen auto's op, op het uh, plein hebben staan, dus er uh, is niks aan de hand. Maar er is geen confrontatie, no confrontatie nog geweest met de varkensboeren? Nee, nee, nee, we zijn allemaal nette mensen. En uh, ik vind ook uh, dat dat uh, niet het uitgangspunt is voor ons. Wij hebben wij, uh, over, over actie En dat is niet de confrontatie met de politici in het provinciehuis. Dat zij uh, inderdaad uh, aan de zet zijn. En dat zij verantwoordelijkheid uh, hebben voor de gezondheid op het land. En krijgt u ook en... de, mo de mogelijkheid om uw standpunten daar toe te lichten dan? Jazeker, zeker. We ja, hebben juist de heer de Boer, de heer, van de DVD, gesproken. Uh, we hebben onze zorgen overgebracht. Heel duidelijk. Dat inderdaad overkastgebieden... gebieden we krijgen. De seksiedruk. Ja, veel te hoog is. Ja, dat moet echt een pakken. Dat kunnen we niet blijven de Zoals dat het dag. gedaan Dat moet echt actie. Je moet echt blij worden gevoerd. Ja, als gezegd, het is, het is niet heel goed te verstaan. Ik wens u heel veel sterkte en succes daar... ...bij die actie daar in Brabant... ...bij het provinciehuis waar doen staan. De mensen van Megastallen, nee. Maar ook allerlei varkensboeren, want die kijken er toch even iets anders tegenaan natuurlijk. Van 9 tot 12, de ochtend. Op Radio 1. Opmerkelijk besluit van zes Nederlandse studentenverenigingen. Hoewel het aantal studenten onder de 18 afgelopen jaren flink is gestegen, zal de nieuwe lichting 18 minners geen lid meer kunnen worden. En dat heeft alles te maken met de nieuwe alcoholwetgeving die op 1 januari is ingegaan. Rex van der Plas is verenigingsvoorzitter van de Leidse Studentenvereniging Augustinus. Goedemorgen. Goedemorgen. Van waar dit besluit. Ja, wij uh, hebben gekeken naar hoe wij uh, het beste om konden gaan met de nieuwe maatregelen rondom de 18-plus maatregel. En uh, wij werken met de barvrijwilligers en uh, ja, moet je die verantwoordelijkheid voor de controle bij een groeiende grote groep neerleggen bij je barvrijwilligers? Nou, wij denken dat dat uh, hard is. En uh, daarnaast, uh, zeg maar, het studentenvereniging is een sociaal opvangnet en je zou zeg maar, mensen moeten straffen... Die dan daadwerkelijk over de scheef gaan dus wel alcohol drinken als ze 18 zijn. En wij denken dat dat niet wenselijk is. Maar goed, je kunt ook van die mensen wat eigen verantwoordelijkheid verwachten. En hoezo is het hard? Je kunt er gewoon zeggen van nee, je komt er nog niet voor in aanmerking. Dat uh, klopt en dat is ook zeker waar. Uh, alleen uh, als je een alcoholbeleid opstelt, dan zul je daar sluitende maatregelen in moeten nemen. En uh, er wordt gesproken over boetes en over misschien zelfs mensen schorsen. En wij denken dat dat niet wenselijk is, want wij vangen mensen op. En uh, zeker in de eerste paar maanden van het lidmaatschap dat is heel belangrijk. En als je juist in die periode iemand schorst... dan sluit je hem eigenlijk uit bijvoorbeeld van, uh, van een vriendengroep... of dat soort dingen. En dat vinden wij eigenlijk niet wenselijk. Nou, nu klinkt het net of je alleen maar bij een studentenvereniging gaat... als je, als je drinkt, als je ook wel drinkt. Nee, uh, dat wordt wel meer gezegd. Uh, de studentenvereniging is een sociaal opvangnet. En wij hebben dit de juist genomen omdat wij vinden dat je moet zo makkelijk mogelijk toe kunnen treden tot dat sociale opvangnet. En als je dus, stel voor, in je eerste half jaar van je lidmaatschap wordt uh, geschorst. omdat je uh, bier drinkt. zoals uh, andere verenigingen soms doen. dan uh, sluit je iemand eigenlijk al vrij snel uit uh, van dat opvangnet. En juist die eerste maanden zijn cruciaal. Ja, maar tegelijkertijd zijn de andere studentenverenigingen Leiden, Minerva bijvoorbeeld, daar zijn de mensen wel gewoon welkom. Zijn jullie mm. niet bang dat het wel wat leden gaat kosten op deze manier? Nou, we zien al jaren, zoals u zelf al zegt, dat het aantal studenten in Leiden groeit. En uh, ook bij onze studentenvereniging is de aanwas groot. En ik denk dat alle studentenverenigingen in Leiden niet eens de capaciteit hebben om alle studenten op te vangen. Dus heel snel zien we hier niet zo snel een probleem mee. Dus als ze 18 uh, worden, dan verwacht u, dan komen ze gewoon allemaal naar Augustinus toe? Dat hoop ik wel. <laughs> Maar dat valt natuurlijk wel te zien. Hebben jullie met Minerva erover gehad? Van hoe zij het dan doen? Want kennelijk lukt het hun wel om dat gewoon te controleren. Ja, wij hebben met de verenigingen in Leiden overleg via de plaatselijke kamer van verenigingen. En daar is ook overleg over. Uh, en uh, ja, wij hebben er uiteindelijk voor gekozen deze weg in te slaan. En uh, dat hebben wij gedaan omdat wij denken dat onze vereniging deze maatregel het beste past. Ja, maar waarom kunnen zij het wel dan? Wat um, zeggen zij ja, dat, daar dan op? Zij, zij, zij nemen een ander besluit daarin en zij uh, kijken naar uh, bijvoorbeeld hun sociale controle die zij hebben in de vereniging. Die is beter die is bij dan ons... bij hun? Nou, die is er bij ons ook, uh, maar die is anders. Maar dan ken ik van hun beter, als het hun wel lukt. Nou ja, als het hun op die manier wel lukt, dan uh, hoop ik dat voor hun. En ik denk dat wij een heel verstandig besluit nemen door een preventieve maatregel te nemen. En wij denken dat het uiteindelijk beter is om te voorkomen dat iemand over de scheef gaat dan het te genezen. Ja. Doen jullie er ook nog dingen aan in studentenhuizen en zo... om te zorgen dat er niet gedronken wordt? Uh, nou, in studentenhuizen zelf. wij zijn uh, niet een vereniging met huizen, zoals dat oh, okay. uh, zo mooi heet. Dus wat mensen in hun huis doen, dat is uh, aan hunzelf. Goed. Geen 18 minners dus meer bij Augustinus. Vanaf hun 18e zijn ze weer welkom bij jullie. Zeker. En we hopen ook zeker dat ze lid willen worden. Dat dacht ik al. Dankjewel, Rex van der Plas. Verenigingsvoorzitter dus van die Leidse studentenvereniging Augustinus. 190 schutters strijden in Den Haag voor de winst op uh, Intershoot. Dat is een internationaal toernooi voor het luchtdrukpistool en luchtdrukgeweer. Onze verslaggever Marcel Dekker volgt de toernooidirecteur Egbert IJzerman... Ja, drukke dag voor de toernooi-directeur hier in de Sporthal Ockenburg in Den Haag. Vandaag even de potentieel gevaarlijkste plek om als verslaggever rond te lopen, althans als je aan de verkeerde kant van het hekje staat, <laughs> meneer Ijzerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, vroeg begonnen, vanochtend. Ja. Uh, bent u al ontslagen als toernooi-directeur of doet u het goed? Gaat het goed? Nou, tot nu toe gaat het uitstekend. Uh, en ik denk dat wij uh, de komende dagen dat ook wel vol zullen houden. Ja. ja. We moeten toch even iets uitleggen he, over die sport. Want uh, zo uh, duidelijk staat u niet in de picture. Een schiettoernooi voor luchtdruk, pistool en geweer. Wat gaat hier vandaag en de komende dagen allemaal gebeuren? Nou, het is het uh, oudste internationale schiettoernooi van Nederland. Althans voor luchtdrukwapens. En ook het oudste internationale sporttoernooi van, uh, van Den Haag. En wat we hier vandaag doen is zeg maar de olympische disciplines... voor luchtgeweren, luchtpistool, dames, heren en ook voor junioren. Ja, een Olympische sport, hè? Een zomersport. Ja, uh, we gaan nu naar Sochi, zoals we het er net al even over hebben gehad... waar de biathlon is. Die kennen wij overigens ook bij de Koninklijke Nederlandse Associatie. En dat doen wij in de, in de zomer, met het hardlopen en uh, schieten met luchtdrukgeweren. Ja. En dat gaat hier vandaag dus niet gebeuren. Nee. Geweren, pistolen. Uh, we zien al mensen uh, droog oefenen, eigenlijk. Zometeen uh, wordt het uh, weer ploppen in de zaal. Nu even nog niet. Uh, het zijn wel twee aparte disciplines. Hè? Een geweer of een pistool? Ja, dat is duidelijk anders. Uh, een pistool is een wat, uh, wat kleiner wapen. En, uh, een geweer, inderdaad, met een lange loop, waarbij ook speciale kleding wordt gedragen ter ondersteuning van uh, het geweer wat ja, ongeveer is. Hele dikke pakken. Ja, dat zijn hele mooie kleurrijke leren pakken. Uh, zoals u ook ziet, uh, ziet dat er inderdaad heel erg uh, goed uit. Maar het heeft ook een functie. Het ondersteunt het lichaam. Want het wapen weegt toch uh, rond de 5 kilo. Ja, over die sport komen we zo meteen uh, nog meer uh, te weten. We gaan straks iemand uh, even volgen. Uh, uh, doet u het zelf ook eigenlijk? Ja, Kunt u het? Ja, ja ik kan het wel. <laughs> Al wel niet zo goed als hier. Ja. Uh, maar in mijn vrije tijd ben ik zelf ook sportschutter en ik doe oh. dat met, uh, met vuurwapens. Ja, vuurwapens, hoe is dat zo gekomen, meneer IJsselman? Nou, ik kom... hoe vindt u dat zo leuk? Ik kom oorspronkelijk bij de politie vandaan, dus daar ah. ben ik in aanraking gekomen met, uh, met wapens. Ja, heeft u toen ook in uw functie nog moeten schieten? Of nee, nee, gelukkig niet. Nee, nee, gelukkig nee. niet. Nee. Maar... We hebben geleerd dat uh, het hier om een. Uh, ja, eigenlijk toen ik hier binnen stapte, dacht ik van een stel cowboys tegen te komen. Maar dat valt enorm mee. Het zijn mensen met grote concentratie. Ja, absoluut. En we hebben het hier over topsport. En als je weet wat die mensen eigenlijk allemaal uh, moeten doen en laten om op dit niveau te kunnen acteren. Kijk, we hebben hier een aantal Olympiagangers. En dat zijn mensen die uh, een, ja, zeg maar bijna hun beroep hebben gemaakt van, van het schieten. Die doen dat ook dagelijks. Ze ja. trainen vele uren. Goed, samen met u, meneer IJzerman, gaan we straks eens praten met zo'n sporter. Een vrouw die tussen haar hartslag slagen in kan schieten. Hoe je dat doet, uh, dat hoor ik zo meteen. Mijn uh, soort vrouw trouwens.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 of our dreams Put your hands Ik heb het een keer kunnen vragen aan John Allen. Over wie gaat dit nou? En toen zei hij: Ja, over gewoon iemand in mijn hoofd. Niet specifiek iemand, deze Joanna. De ochtend. Standpunt NL de stelling vandaag in Stand.nl is... Olympische sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. Snowboardster Cheryl Maas die speelde gisteren met vuur... toen ze na haar kwalificatierun in Sochi... Uh, haar handschoen in regenboogkleuren liet zien. He, die regenboogkleuren symboliseren homoseksualiteit. Nou, Dat zou dan als een statement gezien kunnen worden. En dat is precies wat het Internationaal Olympisch Comité verbiedt... aan sporters een politiek statement maken. Ook in het Rusland van Vladimir Poetin... waar een stevige anti-homo-wet geldt. De vraag is wat sporters moeten doen op die Olympische Winterspelen die eind van de middag officieel beginnen. Canadese en Amerikaanse sporters die hebben al aangekondigd iets te gaan doen... De Nederlandse schaatser Irene Wuss daarentegen heeft gezegd... zich juist ver buiten de politieke discussie te willen houden. De algemeen directeur van het NOC-NSF Gerard Dielissen... ging er gisteren over in debat bij Niels weer... over die politieke statements. De sport kan hier niet in voorop gaan. Het is, een politiek, het is de politiek die zich nu, die zou daar wat aan kunnen doen. Aan Laat het dus vooral aan de anderen over. Moeten olympische sporters een statement maken... over de mensenrechten situatie in Rusland... omdat dat gewoon effectiever zou zijn... dan een statement van een politicus? Of moeten sporters zich alleen met sport bezighouden en zich vooral niet druk maken... om alles daaromheen en zeker niet de politieke situatie in Rusland. De stelling dus, Olympische sporters moeten zich onthouden... van een politiek statement. U kunt reageren door te stemmen op de site www.stand.nl. Bellen mag natuurlijk ook, vinden we leuk. Het is gratis ook nog eens, 0800-1101. En als u het gebruikt dan hashtag standpunt. Uh, reacties? Vandaag in de krant uh, Rintje Ritsma. Uh, hij zegt waarom sporters geen statement moeten maken... over de politieke situatie in Rusland. Dat staat volledig los van elkaar. En je ziet ook dat uh, heel weinig sporters daar een statement over maken, omdat sporters echt puur bezig zijn met hun prestaties. En die moeten zich niet met politieke perikelen bemoeien. Via Stand.nl de website oneens. John Zuurveen juist wel als publieke en als rolmodellen. Alleen wanneer dit hun eigen veiligheid in gevaar brengt... dan pas voorzichtigheid, zegt John. En Rick Westels twittert nog... half zachte houding NOCNSF nsf is meest storende eraan, die moeten sporters die een statement willen maken 100% steunen. De stelling dus: Olympische sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. Zijn, de eerste stemmen zijn al uitgebracht op de site en dat is nog 50-50. Daar kan dus nog van alles aan gaan veranderen. Dat kunt u beïnvloeden door te stemmen via de site www.stand.nl of te bellen 0800 1101. Dit is Radio 1. Het NOS Journal, door Admetoes. Voor en tegenstanders van uitbreiding van megastallen hebben vanochtend gedemonstreerd bij het provinciehuis in Den Bosch. Provinciale staten vergaderen daar vandaag over strengere regels voor veehouders die willen uitbreiden. Ambtenaren moesten hun auto ergens in de buurt parkeren. Rond 9 uur is de parkeerplaats daar bij het provinciehuis weer vrijgegeven. Uitgeversconcern Sanoma heeft vorig jaar 332 miljoen euro verlies geleden. In 2012 werd nog winst gemaakt van 149 miljoen. Het bedrijf heeft veel last van dalende inkomsten van advertenties en ook de omzet daalde. Sanoma maakte eind oktober een drastische inkrimping bekend. Zo'n 500 van de 1600 banen werden geschrapt en veel tijdschriften worden verkocht. Zoals Nieuwe Revue, Panorama en Playboy. In Den Haag en steden in de buurt daar zijn delen van abris en soms hele bus- en tramhokjes gestolen. Volgens de politie is de schade opgelopen tot in de tienduizenden euro's. Het gaat onder meer om bankjes, leuningen en hekwerk. En het is de liever waarschijnlijk te doen om het roestvrij staal. En bewaakte fietsenstallingen bij treinstations worden mogelijk gratis. De spoorwegen zijn daarover met ProRail en gemeenten in gesprek. Bij station Amsterdam-Amstel is een proef met gratis fietsenstallingen begonnen. En mogelijk beginnen dergelijke proeven ook in de gemeenten Utrecht, Breda en Den Bosch. Dat zijn de hoofdpunten. Om de vrijdagochtend viel bij de ANWB. Kees Kwaks. Nou, die zijn voor het grootste gedeelte nu wel opgelost. Ze zijn nog over op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaandam en Oostzaan, 2 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 naar Amstelveen. Bij Bad 3 kilometer. De nasleep van een ongeluk op de A12. Duitse Gent-Utrecht, verknopend Waterberg, 4 kilometer. Vanuit Os op de A50 naar Arnhem, 2 kilometer. Verknopend Grijzoord. En tenslotte de A325 vanaf Nijmegen naar Arnhem. Tussen Huissen en Elden, 2 kilometer. In de Bosnische stad Tuzla waren vannacht zware rellen. Niet alleen daar, ook in de hoofdstad Sarajevo is het onrustig. En hij gaf de burgemeesters Eberhard van der Laan en Ahmed Abutale het nakijken. Wethouder René Peters uit Os mag zich de meest invloedrijke politicus... bij de lokale overheid noemen. En hij is zometeen hier voor een gesprek. Nu op Radio 1, Elvis Costello. What do you get when you fall in love? The guy with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 I'm here to remind you What do you get when you give your heart? You get it all broken up and better That's what you get, a heart that shattered I'll never fall in love again Oh, I'll never fall in love again But I'm here to remind you what do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I never fall in love again. I never fall in love again. Uit de, de film The Spy Who Shacked Me. Dat was toch zo'n Austin Powers film, dacht ja. ik, 1999. Never Fall In Love Again, van Elvis Costello. Er zijn rellen in Bosnische steden, in Tuzla Bijvoorbeeld raakte de politie de afgelopen dagen slaags met duizenden demonstranten. En de onrust is inmiddels overgeslagen naar de hoofdstad Sarajevo. En dan is Joost van Egmond, Goedemorgen. Goedemorgen. En vandaag komen er ook weer duizenden demonstranten op de been. Zeker. En in minstens 10, 15 steden ook. Overal zijn nu demonstraties aangekondigd. En ja, dat gaat natuurlijk om in eerste aanzet vreedzame demonstraties. Maar de grote vraag is of na de enorme escalatie van gisteren, of dat inderdaad ook vreedzaam kan blijven. Het kwam gisteren tot, tot echt serieus geweld. Uh, politieagenten raakten massaal gewond. Zeker honderd mensen moesten in ieder geval voor honderd agenten dan. Hè, moesten voor een verwonding uh, worden behandeld. Um, politieagenten gooiden ook stenen terug naar de menigte. Uh, er zijn plunderingen geweest. Dus dat is het niveau van, uh, van de explosiviteit van de situatie. En ja, we moeten maar afwachten of dat vandaag goed gaat. Ja, waar komt die boosheid juist nu vandaan? Dat is een dat is soms van heel veel verschillende dingen. Dit begon met uh, werklozen. Die vonden dat de regering veel te weinig deed om hen weer aan het werk te houden te krijgen en om hen een, een fatsoenlijk bestaansminimum te geven. Maar het ging ook tegen de verspilling in uh, de overheid, uh, de tekorten die oplopen. In Mostar bijvoorbeeld was gelijktijdig een demonstratie, dat is een stad in het westen, van ouders die boos waren omdat hun kinderen niet naar school konden worden gebracht. De reden was, de overheid had niet betaald voor het openbaar vervoer voor deze kinderen. Dat soort dingen, het telt allemaal op. Mensen zijn massaal ontevreden met de overheid en dat leidt dan tot dit soort verre. Nou is het vorig jaar ook wel even onrustig geweest. Toen doofde het weer, was het ook een soort gelatenheid. Wat, wat verwacht je hoe dat, dit, hoe dat nu gaat lopen? Het kan alle kanten opgaan met Bosnië. En dat kan natuurlijk al ruim een decennium. Um, de, de ingrediënten voor massale volkswoede zijn er. En de vraag is altijd met Bosnië, wanneer barst dat uit? En wanneer barst dat een keer echt goed uit en wordt de situatie oncontroleerbaar? Van de zomer leek het inderdaad wel met de sisser af te lopen. Maar wat toen ook iedereen op straat zei is, nu weten we hoe machtig we zijn. We weten dat we massaal de straat op kunnen, dat we ook die politieke verdeeldheid achter ons kunnen laten en als burgers een front vormen tegen de hele politieke klasse. En dat zie je nu eigenlijk weer. Nu is het ook weer in de Servische Republiek en onder de Bosnische moslims en Kroaten. Um, het lijkt erop dat mensen steeds meer die politieke tegenstelling kunnen overwinnen en vechten voor algemene, um, een algemene kwaliteit van overheid, ja. als je het zo zou kunnen noemen. En dat zou wel eens dan een begin kunnen zijn van echte serieuze omwentelingen zoals je ze nu ook in Oekraïne ziet. Het ja, zou kunnen goed. Je houdt ons op de hoogte. Dankjewel. NOS-correspondent Joost van Egmond. Waarschijnlijk wist u het niet, maar in het lokale bestuur van Nederland is er niemand invloedrijker dan René Peters. Wethouder te Os. Moet je zien hoe hij erbij zit? Ja, ja, ja zeker. Althans, uh, vorige week werd hij door Gemeente nu verkozen tot uh, MIPLO. Dat staat voor meest invloedrijke persoon bij een lokale overheid. Peters kreeg 48% van de stemmen. Een zekere Eberhard van der Laan, om even die vergelijking te maken, uit Amsterdam. Die moest het toen met 3% van de stemmen. Dat alles roept natuurlijk twee vragen op. Wie is René Peters en wat spookt hij daar allemaal uit in Os? Meneer Peters, hartelijk welkom. Ha, hartelijk dankjewel. En gefeliciteerd nog met die uitverkiezing tot MIPLO. Ja. Hoe word je dat? Ja, hoe word je het? Nou, in ieder geval niet door te denken dat je werkelijk invloedrijker bent dan Eberhard van der Laan. Maar uh, doordat je genomineerd wordt op zo'n website... en uh, als je dat erachter komt, dan uh, ben ik dan ook alweer zo dat ik denk... hey genomineerd voor de meest invloedrijke politicus... of in ieder geval lokale bestuurder, geloof ik, van Nederland. Ja. Laat ik dat eens op Twitter en op mijn uh, op weblog zetten. En dan stemmen er gelukkig uh, voor mij dan heel veel mensen op. En dan zit ik hier. Maar goed, uh, dat zijn dan neem ik met name uh, mensen uit Oost die u kennen. En dat zijn dan in ieder geval geen vijanden. Nou, vijanden heb ik sowieso niet veel. Nee, het zijn niet alleen mensen uit Os. Uh, dat weet je dan wel. Vanwege ze reageren er ook op. Maar uh, ja, het mooiste voor mij is dan natuurlijk van... Uh, je wordt verkozen. En daaronder worden dan... Ja, waarom word je verkozen, dat schrijven ze dan onderop. en uh, nou ja, Dan krijg je gewoon complimenten, dat is gewoon leuk. Dus uh, ik voel me niet de meest invloedrijke politicus... maar in ieder geval uh, gewaardeerd <laughs> om wat ik doe. Dat ja. is wel wat, hè? Het Brabants Dagblad ging uh, na die uitverkiezing natuurlijk op zoek... naar het geheim en ook eventueel naar critici. Die waren heel moeilijk te vinden. Ik geloof dat de meest kritische uh, iemand... Uh, dat, was, dat was iemand uit de gemeenteraad... Uh, dacht ik en die zei... Ja, het is toch wel gewoon een goed bestuurder ook, een goede politicus. Ja, nou, dat is mooi. Ik zie hem li He? liever gaan dan komen, maar ja, hij ja, is toch natuurlijk. wel. Natuurlijk, ja, kijk, we hebben ja. oppositie en we hebben uh, coalitie. En natuurlijk, de oppositie, daar ga ik uh, in, in principe op heel goede voet mee om. Maar het was iemand van de SP, geloof ik. Het was iemand uit. van de SP. Ja. Ja. En ook met de SP kunnen we heel goed samenwerken. En, uh, maar ja, natuurlijk, uh, ze hebben liever iemand anders op sociale zaken. Ja. Dat zou ik ook wel snappen. Iemand bent de, bent de u als politicus geboren? Nee, ik ben helemaal niet als politicus geboren. Ik heb ook nooit in de gemeenteraad gezeten. Ik heb, uh, ging het thuis veel over politiek bijvoorbeeld? Ook niet eigenlijk. Nee, uh, wij komen uit een onderwijsfamilie. En uh, daar ging het veel over. En ik heb ook altijd gewerkt binnen het onderwijs. En als interim directeur op scholen door, uh, door Nederland. Maar ja, ik was wel voorzitter van de partijen met de leden. En ik heb uh, de onderhandelingen meegedaan. En uiteindelijk uh, ja, kwam er een portefeuille uit voor het CDA... met sociale zaken, jeugd en onderwijs. En uh, nou ja... Die portefeuille okay. lacht me, toen denk ik, ik, doe dat gewoon. En wat is de drijfveer dan om, om in die politiek verder te gaan? te stoppen uiteindelijk in het onderwijs en, en dit te gaan doen? Nou, stoppen in onderwijs, ik ben begonnen in de politiek. Misschien kom ik nog wel weer ooit terug. Nee, de um, drijfveer was omdat we op dit moment juist... Uh, met bijvoorbeeld die drie transities die eraan komen... van uh, passend onderwijs, dan zei ik de vierde misschien... Uh, de jeugdwet, de uh -huh. uh, participatiewet enzovoort... Dat, dat ik denk, echt denk... De overheveling nou, naar de gemeente, de dat de overheveling krijg je de, de, de kiezerstakken. Kijken we voor de kiezer. En dan denk ik dat moet echt goed voor uh, geregeld proberen te worden. En uh, nou ja, dat, uh, ik hoop dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren. Maar ik las een, uh, ook in datzelfde stukje in het Brabans dagblad. Uh, zei uw vader, uh, ja vroeger op school was hij al degene die voor de pispaaltjes opkwam. Ja, dat, uh, dat kan ik me niet goed herinneren hoor. En, uh, ik, dat had hij van mij niet op hoeven schrijven. Was dat niet zo stoer? <laughs> dat, uh, nou ja. Dus, nou ja. Dat klopt gewoon niet? Of... Nou, het zal wel kloppen, maar uh, ik weet niet of je dat moet opschrijven. Laat ik het zo zeggen. Nou ja, maar goed, het geeft toch iets aan over iemand? Hoe nee, iemand ja, is. kijk, ik wil, ik wil wel graag proberen het goede voor de mensen te proberen te regelen samen. Zonder uh, neerbuigend te zijn en dat gewoon samen het goed op te pakken. Dus ja, altijd gehad en nu nog steeds. Maar tegelijkertijd ook, ook niet vies van, van, van een relletje, volgens mij. Om te, dus, en aan de nou, ene kant de boel bij elkaar houden, maar als het nodig is... Nou, ik wil mijn mening wel zeggen. Ik schrijf een weblog twee keer per week en dat wordt ook goed gelezen. Zo uh, doen we dat in OS. Nee, dat is een, nog weer iets oh, anders. Oh, neem het niet uh, dat is een website die ik uh, ooit gestart ben, omdat... Uh, Um, ik er eigenlijk achter kwam dat homo emancipatie ik zie het hier ook staan over uh, de winterspelen op dit moment nog wel een issue is en toen dacht ik nou ik moet gewoon mensen mobiliseren die zich uitspreken en zeggen van nou ja in Oss uh, vinden wij dat uh, geen enkel probleem, zo doen wij dat in Oss ik heb gewoon een aantal mensen gebeld en gevraagd en dan staan er 200 mensen dus inderdaad met hun foto op die site en die aangeven wat okay. ze daarvan vinden en ook ja, bijvoorbeeld pastoor van de kerk tot aan mensen uit de moskee... tot aan gewone ossenaren, voorzitter van de voetbalclub, op die manier. En dat zijn allemaal mensen die niet homo zijn, maar het vinden dat allemaal het prima gevraagd. vinden? Misschien of dat... zijn ze homo, maar dan ja, je, daar gaat het niet dat om. Dat doet het ook niet nee, om. Dat om. Het, het, het, het gaat gewoon om. om de tolerantie die er, ja, die er moet zijn. Maar af en ja. toe een knuppel in het hoenderhok, dus ook via dat blog, dat, uh, dat schuurt u niet. Nee, dat is mooi. Kijk, als je ziet uh, dat dat nog een beetje invloed kan hebben... en dat mensen dat lezen en daarop reageren... dan hoop ik ze ook aan het denken te zetten. Op die manier gebruik ik die weblog natuurlijk wel. Het gaat ja. alle kanten op, van die homo emancipatie maar ook uh, dat de CITO-toets maar gewoon moet verdwijnen. Weer een heel nou andere ja, tak ja, van sport. Ja, nou ja, het komt toch uit het onderwijs. En als je ziet hoe de CITO-toets uh, gewoon misbruikt wordt... Uh, eigenlijk, zowel door de Rijksoverheid om net te doen... of dat kwaliteit van scholen meet... tot aan uh, uh, ja, de perverse prikkels die er allemaal uitkomen... dan denk ik, ja, laten we daar gewoon mee stoppen. En dan, als ik dat vind, dan schrijf ik dat ook... Maar wordt er dan niet geredeneerd van: oh, daar heb je hem, die komt uit onderwijs, die denkt ook mooi. Even mijn politieke invloed laten gelden. We gaan die CITO-toets even schrappen. Nou, als dat zou, als, dat zou, als dat zou, zou kunnen. Als dat zou kunnen, dan, <laughs> ja. dan, dan zeg ik daar geen nee tegen. Maar nee, uh, ik geloof niet dat iemand dat denkt. Ik schrijf het gewoon op. En uh, over het algemeen reageren de mensen erop. Uh, dat ze denken: van nou die man die heeft in ieder geval een, een, een visie die redelijk, uh, ja, die redelijk uh, klinkt. Vindt bah, ik het zo zeggen. Vindt u zichzelf een atypische politicus? Ja, die, die vraag heb ik vaak gehoord. Ik ben, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat ik niet per se erkend word als een uh, enorme partijpoliticus. En dat ik ook goed verbanden maak ook met andere partijen. Dus in die zin... Um, is dat in ons denk ik geen uh, atypisch gedrag? Dat doen we eigenlijk allemaal wel, maar misschien is dat landelijk anders. Maar niet om de hete brei heen draaien. Gewoon nee, om de het hete brei heen draaien, dat doen we niet aan. En veel nee. onder de mensen ook zijn, toch, om te voelen en, en te, te proeven wat er leeft in de samenleving. Ja, ik denk dat uh, als je je kennis moet halen uit de bibliotheek of alleen maar wat ambtenaren je vertellen, dan ben je er ook niet natuurlijk. Maar dat dus... is natuurlijk wel vaak het verwijt aan politici dat ze te weinig uh, ja, tussen de mensen staan. Dat is vaak het verwijt en ik denk dat dat niet in alle gevallen uh, waar is. In ieder geval, ik probeer uh, anderhalf dagdeel per week gewoon stage te lopen op partij. Gisteren bij mee. Uh, een dagdeel meegelopen, dat is een instelling die uh, mensen met een handicap begeleidt. Dan wil ik zien op, op directieniveau niveau wat het doet, op financieel niveau, maar ook op de werkvloer. Dus dan loop je gewoon mee. We proberen nog een beetje erachter te komen waar dat allemaal vandaan komt. U bent ook een erg gelovig mens, begrijp ik. En geloof ik. Nou, ik ben ik ben praktiserend katholiek, als ja. je dat bedoelt. Ja. ja maar maakt dat dan? Is dat dan nog iets? Wat wat waar waar, waar, waar waar misschien de oorsprong ligt ook? Nou, weet ik niet. Ik, ik kreeg ook uh, als commentaar eigenlijk op die website. Er stond ook dan dan staat er eigenlijk dat heel veel verschillende mensen vanuit verschillende invalshoeken toch dezelfde drive kunnen halen. Dus volgens mij maakt het niet uit of je katholiek bent of socialistisch of maakt of maakt niet uit wat je bent. Uh, je hebt gewoon een drive en ook voor uh, voor mensen en. Uh, nou oh ja, en en, en probeer daar probeer je kun... gewoon het beste van te maken. Dus daar kan kun... uit alle, alle invals zoeken, denk ik. Ja, en, en, en die kunnen elkaar dan ergens ontmoeten bij het onderwerp? Die ontmoeten elkaar verrassend vaak rondom een onderwerp, ja. Nou, nou, nou ja ik snap het, hoe het werkt. Maar uh, goed, uh, niet, lang niet overal zo. Uh, Heeft u al een telefoontje gehad van Buma, uh, de partijleider van het CDA? Of van Peter, om de voorzitter? Staat u op de landelijke radar... Oh, nou, ze zullen me heus wel kennen. Maar ik, ik, ik, ik heb echt niet gevraagd van OCIE sta ik op de landelijke radar. Ik vind het in Os prachtig. We hebben in uh, november volgend jaar verkiezingen wegens de herindeling wat later dan elders in het land. En ik wil uh, als lijsttrekker van het CDA in Os graag nog een periode door. Het liefst als wethouder. Maar ja, het CDA dus, uh, heeft een MIPLO in zijn midden. Ja, ja daar moet je landelijk iets mee, natuurlijk. Ja, ik denk het wel, hè. Het is zelfs leuk. Ik zelf denk dat Prima langzaam zenuwachtig wordt, denk je niet? Hè? Nou, dan <laughs> om... Misschien niet gelijk als partijleider, Ooit maar ze kunnen niet. natuurlijk altijd goede mensen gebruiken, toch? Ja. ja u, misschien maar de... heb, zou je dat willen? Ik kan me nog voorstellen dat je dan nog een periode in Oster aanplakt, maar dan ook wel de smaak te pakken. Nou, krijgt. ik sluit in de toekomst niks uit, natuurlijk. En ik vind het hartstikke leuk. En als iemand zal, zal bellen: van heb je zin om in de Haag iets te doen? Dan zal ik, vind ik het eervol. En. En ook weer een heel avontuur natuurlijk. En eens kijken wat het daar is. Maar ik zit er voorlopig niet op te wachten. Ik zit goed in Os. Ik zie je ook niet verhuizen zo snel naar Den Haag. Ik ga echt niet verhuizen naar Den Haag. Nee, dat nee. vermoeden had ik al. Nee, het is nee, toch nee. best een eindje tuf, hè? Van, uh, van Os naar Den Haag. Ik kan een flatje nemen in Den Haag. Ja. ja maar er zijn er thuis die daar niet mee eens zijn, denk ik. Nee. Wat denk je? Okay. Ja. Doet het CDA het een beetje goed in, uh, in, in Os? Het CDA doet het in Os uh, een beetje goed. Dat zeg je een goed. Een beetje goed. Uh, we zijn de vorige verkiezingen niet, uh, niet gedaald. Of ik geloof één zetel gedaald. Dat was uh, ja, gezien de landelijke trend eigenlijk prima. En ik heb zelf het vermoeden dat we het op dit moment goed doen. Het uh, CDA ligt goed in de pers. We doen de goede dingen. En uh, nou ja, ik, uh, ik heb het idee dat het de goede kant op gaat. De wethouder doet het vooral goed voor het CDA toch? Nee, niet alleen de wethouder doet het goed. Uh, <lacht> ik ben wel het meest in beeld en ik ben uithangbord, zullen we dan zo mooi zeggen. Maar... Uh, ik zou de rest ernstig tekort te, te doen en mezelf ernstig overschatten... als ik zou zeggen dat ik de enige ben die het goed doet. Dat is onzin. Dit, dit kenmerkt een MIPLO. Oké, okay, dank wel. Het, het is best een gek woord, MIPLO... maar het staat dus voor de meest invloedrijke persoon bij de lokale overheid. En ja. hij is het, door uh, gemeentepunt nu verkozen. René Peters, wethouder in ons. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel.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 June and July will make you soar up in the sky. My from May, will make you sing and sway. June and July, let's give life. zijn kalender loopt ietsje voor March, April May, daar zit hij al. Wouter Hamel. Vlaggever Anne van der Veen is al de hele week voor de minimaatschappij in Amsterdam Oud Zuid. En vandaag nog een dagje. De ochtend de minimaatschappij. In een hele rustige kapsalon. Ja, heel erg. Stil deze week. Het de eerste weekje dat het een beetje rustig is. Vind ik wel lekker. Nou, gefeliciteerd hè? Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, 76 jaar. Het is een. Uh... Het is een respectabele leeftijd, mag ik wel zeggen. Maar ik heb ook een beetje het gevoel dat het nu het begin is van een nieuwe periode. Fred Florissen uit de Frans van Mierenstraat is vandaag jarig. En Johnny Kapper, een paar straten verderop, heeft een rustige dag. Kan ik lekker af en toe een pokertje doen op de computer? Oh. Dat is een cadeautje, toepasselijk cadeautje. <laughs> ja, ja, ik heb vanmorgen bij het ontbijt heb ik een boekcadeau gekregen van mijn lieve vrouw, van Rudy Westendorp, en dat heet Oud worden zonder het te zijn. En ik heb ook al gelezen dat er vandaag kinderen geboren worden die 135 jaar oud zullen worden. Nou, hoop ik dat dat bij mij niet het geval zal zijn, maar uh, uh, nou, er mogen er best wel een paar jaartjes bij wat mij betreft. Beide heren zijn gelukkig getrouwd. Johnny Kapper verbaast zich erover dat er steeds minder mensen trouwen. Het kost te duur nu. Dat komt door de crisis, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar ja, er zijn ook steeds meer singles. Ik vind de hele maatschappij zich veranderd. Waardoor iedereen probeert uh, maar uh, in zijn eentje via internet een relatie aan te gaan. Terwijl je gewoon gezellig in de kroeg het uh, ook spreken zou kunnen. Ik zag verleden jaar, ging we op vakantie naar Portugal... en er zit dan een stel in, in een restaurant op Schiphol... met elkaar tegenover elkaar, met een telefoontje... met elkaar te praten via dat telefoontje. Nou, dat is... In mijn tijd bestond het niet. U maakt geen grapje nu, hè? Nee, dat is echt zo. Dat is toch raar? Ja, dat is ook zo. Ze, ze, ze kunnen niet meer met elkaar praten. Het is alleen maar communiceren via de telefoon. Maar u heeft nog wel altijd conversatie met uw vrouw... Ja, natuurlijk. <laughs> Vanmorgen dacht ik bij mezelf, wat weinig. Kijk, als je op het dressoir kijkt... En ik ken je, dus ik mag ook kijken van wie ze zijn, deze kaarten. Ja, dit is van de, de moeder van mijn schoonzoon. Nou, die heeft een heel verhaal. Ja, maar die is natuurlijk ook al een dagje ouder. En die heeft ook al het gevoel van... ik moet, ik moet een mooie, mooie brief schrijven in plaats van uh, bellen of zo. Nou is het natuurlijk met de post ook een beetje raar. Vandaag een brief op de bus doet, dan komt hij dus overmorgen binnen. Maar er staan er maar twee. Oh, ik hoor net van mijn vrouw dat de post nog niet geweest is. Wie weet, misschien komt het nog. Maar vind jij dat ook? Dat we te veel achter ons schermpjes zitten. en daarom elkaar een beetje vergeten? Ja, dat vind ik ook. Nou, dat, die, die conclusie weet ik niet. Maar ik vind wel dat er te veel naar die schermpjes gekeken wordt. En een paar keer overkomen deze week ook. Dat ik denk: van, wat zit je nou eigenlijk te doen? En is daar een oplossing voor? Uh, op, voeden, uh, op een gegeven moment zeggen we: jongens, we zijn er ook nog. En ik heb, ik heb gelezen, nog niet, niet zo lang geleden. dat de mens op een gegeven ogenblik overbodig gaat worden. omdat hij overgenomen gaat worden door de robots en door de computers. En dat moeten we toch op een of andere manier zien te voorkomen. En uh, misschien kunnen wij, beetje, uh, uh, kunnen wij een beetje ons best doen. om toch uh, gesprekken af te dwingen van mensen. van jonge mensen die hier met hun telefoontjes komen. Weg dat ding dan zullen we eerst onze mobieltjes eens hier thuis moeten laten liggen. En, en, en ga eens gezellig weer uit. En gaat dus, uh, probeer het te wonen eens een keer uh, zonder internet. En ze gaan het ontmoeten en zo. Want uh, zoals de programma's van Boerzoekvrouw. Uh, ja, misschien dat we van elkaar gaan houden. Nou, dat gaat niet gewoon. Je, het klikt of het klikt niet. Je krijgt de kriebels als je elkaar ziet. En dat is gewoon, de, zo moet het gaan en hoe komt dat, denkt u, dat we dat niet meer snappen? Omdat iedereen tegenwoordig aan zichzelf denkt. Dus het is een, een single-maatschappij geworden. Eh, appeltaart eten en eh, koffie drinken. Ja, ja, nou, kom lekker eventjes een, een appeltaartje eten. Appeltaartje voor je verjaardag. De laatste bijdrage was dat van Anne van der Veen vanuit Amsterdam-Zuid. Volgende week verplaatst het hele circus zich naar Rotterdam-Kralingen. Olympische sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. Dat is de stelling in Stand.nl. 417 mensen gestemd op de site. 60% is het eens met die stelling. 40% is het oneens. U kunt blijven reageren via allerlei kanalen. Ook door te bellen. 0800-1101. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen. Met alle. Hallo. Dag, ik uh, vind het een vreemde stelling. Ik denk dat het uh, zo moet zijn dat uh, individuele sporters het niet zouden hoeven doen. Dat de overheid het moet regelen. Maar als een sporter zelf... Het belangrijk vindt om, uh, om iets uh, kenbaar te maken, dan moet hij dat zeker doen. Dus u vindt dat ze wel degelijk een statement mogen maken als ze daar behoefte aan hebben? Ja, natuurlijk. Okay. Want, uh, eerst de overheid in Rusland bepaalt dat homo's uh, uh, geen, geen recht van spreken hebben. En vervolgens gaat de Nederlandse overheid bepalen dat ze individuen geen recht van spreken hebben. Nee, dat is de NOC-NSF, hè? Die zegt dat ze zich moeten onthouden van politieke statements. Ah, oh, oké. Okay. Neem me niet twaalf. Ja. Ik... Uh, Stam.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met uh, Wilbert Stijfbergen van de coalitie CIPFG. Wilbert, f uh, 27 seconden nog. Ja, nou het Olympic Charter pagina 13.6 uh, die zegt dat uh, discriminatie uh, op, op grond van ras en religie is incompatible, dus strijdbaar met het Olympic Charter. Dus ze zijn juist verplicht om, te, uh, om eruit te komen dat, uh, wat hun mening heeft hierover. Ja, oké, okay, uh, dankjewel. Alsjeblieft. 0801101 www.standpunt.nl is de website. U kunt ook stemmen via Twitter. Doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Dear friends, ladies and gentlemen. Het moment supreme voor de Russische president. Let me declare the 126 session of the International Olympic Committee.